9 uur. Dit is Helene Ecker met de tenorscham. In het centrum van Rotterdam zijn tientallen Koerdische demonstranten en Turken met elkaar op de vuist gegaan. Zo'n 150 Koerden demonstreerden tegen het isoleren van PKK-leider Öcalan, die al jarenlang in een Turkse gevangenis zit. Met hem is volgens de demonstranten geen contact meer mogelijk. De demonstratie verliep rustig, maar na afloop ging het toch mis. Koerden en Turken gingen met elkaar op de vuist. De politie greep daarop snel in. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.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 De Amerikaanse regering begon een rechtszaak tegen hem... omdat hij de geheimhoudingsregels had geschonden. Het beeld van een bebloed Syrisch jongetje na een bombardement op Aleppo... ging afgelopen week de wereld over. Nu blijkt zijn tienjarige broertje bij datzelfde bombardement... om het leven te zijn gekomen. Wie de bommen heeft afgeworpen waar het broertje bij is omgekomen... is onduidelijk. Rusland heeft ontkend achter de luchtaanval te zitten.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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op Zitzy We zijn de met Kepa Ik zeg een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op ZFM Zandvoort vandaag, zaterdag 20 augustus. Iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de party op de team. 10 boven. Beste plaats van dansvoet. Straks in het tweede uurtje DJ Mousen met zijn Global House vibes. In het derde uurtje gaan we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. Het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Zometeen nieuwe muziek van Jason Derulo. Ook Tiny Tempa komt eraan, maar eerst hier Ava Medusa met Basilda. So high like I'm going to go to foreplay Four fives, we getting money, baby, no shame Hold tight, you take yourself, You're so vain, don't lie. You know, I love it, baby. No way, oh my, you know, I like the way you rotate. Close ties, copper cabana, ring your coche. All lies is on my lady, but it's okay. I know why you're super wavy, baby. Oh, baby, you're my cup of tea, and I really wanna be in your company. Any good thing coming is gonna come to me when I pop, pop, pop in your dungarees. And again, plenty, you know, undefeated. The is so big, my squad don't believe it. And haters gonna dislike. Cheesy like Chris like, trippy, this is sick. Life now I'm singing this vibe. Oh, mamita, come let's get more familiar. I like your style, I like your style. Hey, mamita, come let's dance till mañana. I like your style, I like your style. We yeah. you grew up there, the things the hard way. Close ties.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 them girls, got nothing on your steeze, yeah, and haters hitting this, like, smiley with a kiss, like, scrolling through your pics, like, got me singing this, like, oh, mama, see Tempa ...en Tampa uh, en Whiskit met uh, Mamacita. Nou, daarvoor je Jason de Ruler met Kiss the Sky. Ik weet niet of je wel eens je uh, kook hebt gesnoven. Nou, de Amerikaanse acteur John, uh, John Hill moest zoveel van nep cocaïne en vitaminepoeder snijven op de filmset van The Wolf of Wall Street dat hij daar bronchitis van heeft gekregen. Ik moest naar het ziekenhuis op Hulde Hill deze week en daar. Uh, HBO-show Any Given Wednesday with Bill Simmons. Naast speelde de spelderacteur en drugsverslaafde beurshandelaar. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel vitamine D tot me genomen, vertelt er 33 jaar mee. 32 trouwens is die, Hollywoodster. Maar je wordt er erg ziek van als je zulke hoeveelheden tot je neemt. We snoven deze nepkook dagelijks, en dat ongeveer 7 maanden lang. Jonah Hill is momenteel wat witte doek te bewonderen in de, de film War Dogs, hè. Nieuw film best wel een leuke film bij. Je moet hem gezien. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga hem zeker uh, denk van de week eventjes kijken. Zie je in Zandvoort, The Nightwalk. Onderweg zo meteen een party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. En welke feestjes zijn er nog aan de Gewoon maar is even muziek. Pitbull en uh, Chloe Engeldas met de Sexy Beaches. I wanna go somewhere exotic. Let the summer my body Charles met uh, Bobotti. En daarvoor muziek van Greta met uh, Zanne in Gepäck. Aangezien we natuurlijk een heleboel Duitse toeristen op dit moment in Zandvoort hebben, denken van nou, ook heb je een, een leuk Duitse plaatje. Misschien snap je er helemaal niks van. Nou ja ja, de gemiddelde Zandvoort, dat kan gewoon Duits verstaan. Dat we het praten is een tweede, maar verstaan doen we het zeker. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er nog aan op deze zaterdag 20 augustus. Nou, als eerst beginnen we altijd even met Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot vroeg in de ochtend. Intree 16 euro. Voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandbos, Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen, de man die is zojuist door met zijn laatste scherm in Boboeti. Lucky Charms en ook F1RM komt eraan. En Janto, en sexy Mr. S on saxophone, is ook aanwezig. Vanavond dus in de scape in Amsterdam met het wekelijkse feestje Rainwash. En iets verder voorbij de uh, Escape hebben we aan de rechterkant uh, Air. En dan ben je vanaf 11 uur vanavond welkom. Tot 5 uur in de ochtend met het uh, feestje Frenzy. En voor meer informatie checken we de website air.nl. Met onder andere Max Chapman uit de UK, Lutman uit de UK en Quinton van Honk. En in Area 3 hebben we hosted bij Into the Fruits met Apothek, Robin Vet, Lemous en Brain. Dat is vanavond allemaal in uh, Club Air in Amsterdam. Amsterdam het uh, feestje Frenzy. En vanavond in Blijdorp, nee, niet Blijdorp, maar blijburg haha, in Amsterdam. Strafwerkfestival. Middag om uh, 12 uur begonnen en ja, het duurt tot, uh, tot 11 uur. Dus ik kan je wel vertellen wat er allemaal te verwachten staat. Maar uh, eh, in ieder geval, op uh, dit moment, uh, Agoria is bezig. Joris Voorn komt er nog zo meteen aan. En uh, Sluwe Vos, die gaat draaien daar. En uh, Noir en uh, Another. Dus uh, ja, strafwerk in uh, blijburg -aan zee. Maar ja, om er al toe te gaan is een beetje, beetje aan de later kant tegen Die tijd dat je er bent. Auto geparkeerd hebt, dan uh, waarschijnlijk wordt de laatste plaat ingestart... Maar ja, als je denkt, wat ik wil er toch bij zijn... dan kan je naar de markantine vanavond. Daar is strafwerk, festival After Hours. En dat uh, begint om 11 uur, dus... Uh, ja, sluit mooi aan natuurlijk, hè? En vanavond ook in de Melkweg een wekelijks feestje. Elke week hebben ze het weer. Dat is natuurlijk encore. En vanavond encore Girls Night Out. Begint rond de rotte klok van middernacht 8 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website, website melkweg.nl... met Odin Music, Waxfriend, Sojuju en DJ Prime. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje encore Met vanavond het thema... Maar Girls Night Out. En vanavond in de Panama. Ook een leuk feest. Unleased Amsterdam. Begint zo meteen 10 uur doe tot 5 in de ochtend. En uh, onder andere Clark Kent, DJ Jack Chan, Sophia Valentin, Emile Rocher. Jamilia Selina, Melcher. Melcher, kan ik ook zeggen. Chris Scott, DJ Anaconda, Hansom, Tony de Groove en Unleashed Sound System. Dat is vanavond allemaal in de Panama. De familieformaat, check Panama.nl of natuurlijk unleasedparty.nl. Dat vind je ook. Alle informatie over het feest in de Panama vanavond. En vandaag natuurlijk in uh, Sparenwouden. Ik ben er vanmiddag even geweest. Nou ja, tot, uh, tot een uur voordat dit programma begon was ik er nog. Dutch Valley in Spaanwouden met een uh, ja, heleboel uh, Nederlandse artiesten. Eigenlijk alleen maar Nederlandse artiesten. Even een bolletje gehad met uh, Gerard Jolink. Maar ja, ik kan je alles over vertellen. shit, <lacht> wat was gaat geen ene fuck. Dus, uh, eh, nog meer leuke feestjes. Nou, we waren vandaag natuurlijk een heleboel feestjes. Misschien ben je wel in, uh, bij Walibi daar geweest. binnenhuizen met, eh, uh, uh, wat is het? Uh, ja, je pinkpop. Lowlands, ja, dat was hem. Lowlands, ja. Ik, ik ben even die flyer kwijt, dus, eh, uh, ja, ik moet het even uit mijn hoofd doen. Maar, uh, eh, komt allemaal goed. Het feestje wat dichter bij huis is in Stalker vanavond. Ik heb er weer twee, Stalker naar Haarlem Jazz. Het is volgens mij Jazz in, uh, in Haarlem. Maar uh, een van de feestjes is uh, Tony Peroni, presenteerde Hitmachine. En van weer informatie, check in ieder geval eventjes uh, clubstalker.nl. Want uh, ja, het zijn er twee, hè. Het is ook uh, Stalker naar Haarlem Jazz. En ik zal even kijken of die klaar even zo snel kan pakken. Dat is uh, Stalker naar Haarlem Jazz. En uh, ja, ook geen lijn up dus. Je moet maar even kijken op de website uh, clubstalker.nl clubstalker.nl en voor de rest ja moet je maar even googelen of misschien ben je natuurlijk een vaste vaste stek waar je elke zaterdagavond gaat stappen dan gaan wij weer terug naar de muziek wat dacht je van sleepy time met seeing double die samen met Tonje. <middels> Dat waren Milk and Sugar met Heat. African Day. African Day moet ik zeggen samen met uh, Noem Fusi. En de hoorde Lucky abonneren. Luca abonneren moet ik zeggen. En uh, Sony uh, Atienza met Barry Jackers. Het is even tijd voor 10 boven. best plaatsen op de dans. plaatsen er erg populair in de clubs. En welke kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen. En derde in de clubs. Op 10 deze week gezakt. Lucas en Steve met Summer on You. Deze week op 9. Golden Summer met In The City. De Clap Toon Edit. En op 8, Verilla Ace met The G. Op 7, Oliver Huntman met Fuego. De Julian Joël remix. En op 6 deze week, Duke Dumas met Be Here. Op 5, Mark Romboy met Atlas. En op 4, Darius uh, Serossian. met uh, Gravity Check. Deze week op 3, Gezakt, vorige week stond hij nog op één, De Bingo Players, een a track met uh, Cry Just A Little. Deze week op 2, Mark Knight met uh, Jabazai. Deze week op 1, de team boven mensen plaats van een dansgoed. June en Frank met La Luna. En die hoor je nu hier op CFM's antwoord in de Nightwalk. Dan Snyder. Dan Snyder. Met uh, Can't Fight It. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor de Global House Five met DJ Mouse, zo'n urenlang het beste van de clubs in de mix. En straks vanaf de uur DJ Cavas Kelly. Met het beste van de clubs uit Italië. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Voor nu, Terry Lax met Nana en misschien nog DJ Dan en Ido. Ik zeg tot zometeen, na de break.